Middernacht, zaterdag 21 september, René van Brakel met het NOS-journaal. In Nieuwegein is afgelopen middag op verzoek van de Italiaanse justitie... een lid van de Drangheta opgepakt. Het gaat om de 39-jarige Francesco Nirta. Hij wordt onder meer gezocht voor moord. Volgens het landelijk parket hield hij zich waarschijnlijk al langer in Nederland schuil. Hij verbleef in Nieuwegein in een galerijflat. Nirta wordt sinds 2007 gezocht en is in Italië tot levenslang veroordeeld voor moord.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 De laatste jaren verloor het merk veel van zijn populariteit aan onder andere Apple en Samsung. Binnenkort wordt de eerste Amerikaanse anti nazi -film opnieuw vertoond. De propagandafilm is gemaakt in 1934, kort nadat Hitler in Duitsland aan de macht was gekomen. De film bevat onder meer opnames van boekverbrandingen, nazi-bijeenkomsten en plunderingen van Joodse winkels. Gedacht werd dat er geen exemplaren meer van de film bestonden, maar twee jaar geleden dook er in België eentje op. De game Grand Theft Auto V heeft in drie dagen tijd al meer dan een miljard dollar opgehaald. Doch nooit heeft een videospel zo snel zo'n hoog bedrag opgeleverd. Het spel was om te maken het duurste ooit. Het heeft naar schatting 250 miljoen dollar gekost. In de eredivisie is afgelopen avond één wedstrijd gespeeld. Coward Eagles, sportclub Cambuur werd 0-0. Cambuur speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart. Het weer vannacht mist, mogelijk dichte mist en 8 graden. Overdag breekt in de loop van de dag de zon door en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. over orgaandonatie is zo af en toe veel te doen in de media. Denk bijvoorbeeld aan de grote donorshow van BNN... waar de winnaar een niertransplantatie zou kunnen winnen. Alleen bleek het om een stunt te gaan... en uh, was het de bedoeling om een discussie op gang te brengen. Nou, dat is toen wel gelukt en er zijn eigenlijk maar weinig mensen... die niet weten dat ze na hun dood een organen kunnen afstaan. Veel minder mensen weten dat je ook tijdens je leven... iets uit je lichaam kunt doneren, namelijk stamcellen. Daarmee kun je uh, het leven redden van mensen die bijvoorbeeld... en in de meeste gevallen is dat ook zo, aan leukemie lijden... En er zijn maar eh, relatief weinig mensen in Nederland die staan ingeschreven als stamceldonor. En dat moet eigenlijk veranderen. De stichting Europe Donor houdt zich bezig met het werven van donoren en het beheren van het bestand. Eh, morgen wordt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Europe Donor... een eh, stamceldonordag gehouden. En voor ons is dat een mooie gelegenheid om eh, ook stil te staan... bij het belang van stamceldonoren en bij transplantatie. En eh, daar ga ik de komende twee uur met twee gasten over praten... Dat zijn Karine Mijnarens, zij is uh, directeur van Europe Donor Leiden. Er zijn twee locaties waar dat zit: Nijmegen en Leiden, en jij leidt Leiden. En uh, met stamceldonor John Stolk. Allebei hartelijk welkom. Goed. John, om met jou te beginnen. Kunnen we even uh, terug naar het moment dat jij uh, je hebt aangemeld als stamceldonor? Wanneer was dat, hoe ging dat, waarom deed je dat? Um... Ongeveer. Ja. Ongeveer. Um, eind jaren 80, begin jaren 90, heb ik na mijn diensttijd uh, zeg maar, uh, heb ik me ingeschreven bij de destijds de bloedbank. De Rode Kruis Bloedbank, om, uh, om bloed te geven. En op een gegeven moment, na een aantal uh, donaties... werd mij gevraagd of ik ge geïnteresseerd was om, uh, om een stamceldonor te worden... Ik kreeg daarvoor een uh, extra formulier. Had je er toen dan... al wel eens van gehoord? Nee, nog nooit van gehoord. Ik kreeg er een boekje voor en tijdens het doneren van het bloed heb ik dat doorgenomen. Nou ja, het, uh, het was vanzelfsprekend dat ik uh, voor mij, om daar in ieder geval me voor in te schrijven, dat heb ik toen gedaan. Ik moest wat extra bloedbuisjes afstaan. En vanaf dat moment uh, ben ik uh, waarschijnlijk in de database terechtgekomen. Ja, en waarom was dat zo vanzelfsprekend dat je dat ging doen? Wat, wat las je dan? Waarom werd je daardoor aangesproken? Nou ja, nou, de mogelijkheid om, uh, om iemand die uh, leukemie heeft... of het nou een kind is of een volwassen, dat maakt niet uit... om die de gelegenheid te geven om daarvan te kunnen genezen... is natuurlijk uh, voor mij vanzelfsprekend om dat, uh, om dat aan te bieden. Ik, ik kan me niks anders voorstellen dat mensen dat uh, niet zouden doen... En misschien zou je het niet doen omdat er nare consequenties aan verbonden zijn? Nou ja, op dat moment heb ik daar absoluut nog niet eens over nagedacht. Dat, dat zou je niet eens kunnen schelen? Nee, dat kan me inderdaad ook helemaal niet schelen. Want het stond er wel meteen bij wat, wat je ervoor moest doen en uh, ja, hoe erg het... Volgens of... mij had je in die tijd maar één methode. En dat is dat het uh, uit de bekken wordt gehaald met, uh, met naalden onder volledige narcose. De beenmerg? Ja, de beenmerg. Maar ja, dat is natuurlijk... Uh... Maar jij was een stoere militair... Geweest. Uh, nou, stoer wil ik niet zeggen, maar wel militair geweest. Ik denk, kan mij het schelen, ik doe het gewoon. Ja. Goed, we gaan daar straks over doorpraten, hè, hoe, uh, hoe dat toen verder is gegaan. Want dit is dus uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Je, hoe oud was je toen eigenlijk? Uh, dat moet ik even terugrekenen. Ik ben nu 50, dus... Uh... Uh, eind twintig, ja. zoiets. In die tijd ja. heb je dat gedaan. Ja. Carine Mijnarends, directeur ja. van Stichting Europe Donor. In Leiden dus. Even heel erg bij de basis beginnen. Wat zijn stamcellen eigenlijk en waarom hebben we die nodig? Stamcellen, dat is de bron van al onze cellen, van al ons leven. Maar dit gaat specifiek om de bloedvormende stamcellen. Dus dat zijn de cellen die eruit uh, tot al je bloedcellen. Witte bloedlichaampjes, rode bloedlichaampjes en uh, plaatjes, bloedplaatjes. Dus zonder dit soort stamcellen geen bloed? Ja, dat is bloed. Dat bij elkaar vormt je bloed. Ja, nee, maar dat wordt aangemaakt in die stamcellen? Ja, ja. En uh, ja, dat is belangrijk, dat kan, ja. kan iedereen zich wel voorstellen. Uh, hoe, hoeveel stamceldonoren zijn er in Nederland? Op dit moment hebben wij er ongeveer 44.000 uh, ingeschreven staan in ons bestand. Dat klinkt als behoorlijk veel. Ja, maar niet genoeg. Klinkt als, klinkt als veel, uh, maar we hebben er wel meer nodig. Want hoeveel mensen hebben stamcellen nodig per jaar? Uh, bij ons, ik denk dat het belangrijk is om even een onderscheid te maken... dat uh, als je voor een transplantatie in aanmerking komt als patiënt... dan wordt er eerst in de familie gekeken of, je, of daar een geschikte donor is. Als dat niet zo is, dan komen mensen bij ons terecht. Of niet mensen, maar wordt de patiënt bij ons aangemeld... via het ziekenhuis waar hij of zij ligt. En dan gaan we zoeken. En dat is dus ongeveer voor 70 van de patiënten. Uh, en dat gaat in Nederland om nou, 450... Uh, patiënten per jaar. Dus dat zijn mensen die niet door hun familieleden geholpen kunnen worden. Ja. Waarom wordt er eigenlijk eerst bij familie gekeken? Omdat dat, nee, daar eerst gekeken wordt of daar een match is. Dat ligt het meest voor de hand. Het is een genetische uh, iets waar je naar kijkt. Uh, dus, is, dus kijk eerst naar broers en zussen... of daar toevallig een, uh, de beste verwantschap ligt... de beste match zit voor deze patiënt. En waarom moeten stamcellen matchen? om Het risico op afweer of af, ja, dat het afgestoten wordt om dat zo klein mogelijk te, te maken. Dus als je de verkeerde stamcellen krijgt, dan worden ze afgestoten en dan ja. heb je een groot probleem. Ja. En binnen de familie is de kans grootste... dat je geschikte stamcellen ja. vindt. Ja. Want lijken die dan op elkaar of ja. zo. Ja, je krijgt van je vader en je moeder. Het is een beetje een basislesje biologie, maar je krijgt van je vader en van je moeder je DNA mee, want daar kijken we naar. En dan kijken ze naar de, de broers en de zussen, of daar toevallig de beste mix ook uh, in zit. Ja. En, en soms zit dat niet bij de familie? Nee, 30% vindt een match in de familie. En 70% dus niet, hè, ongeveer. Ja. Dus, en als je niet een match in de familie vindt... Uh, dan uh, kun je die wel vinden daarbuiten? Want, ja, daar gaan wij zoeken in, het hele, in, uh, in de hele wereld gelijk. In het hele bestand wat er in de wereld beschikbaar is... van potentiële donoren. Dus alle, alle bestanden van al die ja. stichtingen zoals jullie in ja. Nederland... zijn aan elkaar gekoppeld? Ja. ja. Klopt, in een heel groot wereldwijd bestand. En dan gaan we kijken, is het daar een match voor deze patiënt? Maar als je hem in de familie al niet kunt vinden, hoe kunnen ja. je dat dan buiten nog vinden? Ja, dat gebeurt, gelukkig. He, 70 procent, uh, ja. En daar, voor een groot deel daarvan wordt ook een match gevonden. Ook, wordt een goede donor gevonden. Voor, voor hoeveel procent eigenlijk? Uh, dat verschilt heel erg per bevolkingsgroep. en wat, wat voor achtergrond je hebt. Maar in Nederland vinden we voor nou, 5, 86 procent vinden we uiteindelijk een donor. Ik hoor iets piepen, maar uh, je krijgt nu al een sms. Dat gaat goed. Maar, maar um, de dus 86% vindt vind die donor, je zei het, hangt van de bevolkingsgroep af. Ja, dus het is, uh, niet elk, elk land heeft een bestand met stamsondonoren. Dus je kan je voorstellen dat uh, armere landen of landen... in, in het geval, laten we naar Nederland kijken... Uh, mensen met een Marokkaanse achtergrond. In Marokko is geen stamceldonorbank zoals wij die hebben. Dus er zijn gewoon veel minder Marokkaanse donoren beschikbaar. Dus voor die groep is het lastiger om een donor te vinden. Want als je Marokkaans bent, dan moet je een Marokkaanse donor Ja, ja het, is een, het is echt een genetische verwantschap die je moet Ja, maar goed, buiten de familie kan je vinden. Dus ik kan me ook voorstellen dat er misschien buiten Marokko ook nog wel mensen te vinden zijn die toevallig ja, weer dezelfde. Dat, dat is ook vaak zo. Uh, dat klopt. Uh, maar het is moeilijker dan dus, voor dus, die groep. Dus hoe verder je eigenlijk uit je eigen omgeving raakt, hoe ja. kleiner de kans. Maar omdat er veel meer mensen zijn, ja. lukt het toch nog vaak. Ja. En daarom is het ook belangrijk voor Nederlanders hè, in Nederland... dat we een zo groot mogelijke afspiegeling hebben van de Nederlandse populatie... de hele populatie in het Nederlandse bestand. Van alle achtergronden die we in Nederland hebben. Zodat we zo sneller een donor kunnen vinden voor alle patiënten in Nederland. Ja. En, en hoeveel Nederlanders krijgen stamcellen van Nederlanders? Hoeveel Nederlanders? Heel het, weinig. Ja? Ja. We halen voor alle Nederlandse patiënten uh, halen we ongeveer 96 procent uit het buitenland. Dat is dus, juist. Ja. Wat zijn nou hele goede donorlanden? Waar, waar hebben ze heel veel donoren? In Duitsland hebben ze veel donoren beschikbaar. Ja. Dus daar, daar halen we ook veel van onze donoren komen ook uit Duitsland. Uh, Amerika is ook een groot, groot land met, uh, met veel donoren. En andere Europese landen ook wel aantal andere Europese landen. Maar Nederland... relatief weinig. Ja. Hoe komt dat? Ja. Wij geven altijd zoveel. Ja, toch? dat <laughs> ja. klopt. Hoe komt dat? Ja. Um, er is de laatste jaren heel weinig... geïnvesteerd... in de opbouw van dat bestand. Dus er is in de begintijd van Europe Donor... is er een subsidie verleend. En daar hebben we... Het mee kunnen opbouwen. Donors kunnen werven. Donors kunnen inschrijven. Kunnen typeren. Je moet een typering hebben... Om je in het bestand in te schrijven. En dat is toen gestopt. En vanaf dat moment is er eigenlijk onvoldoende geïnvesteerd. Hè? Onvoldoende toegevoegd aan dat bestand. Uh, en zien we dat dat, ja, dat, dat hapert. Het is dus gewoon niet hard genoeg aangetrokken. Het is ook altijd weer een geldkwestie dan. Wie, wie is er verantwoordelijk voor dat bestand en hoe zorgen we ervoor dat, dat, dat er geld beschikbaar is om donoren te werven en ja. met name de, de typering te laten doen. Dat, dat kost geld. Wat is een, want je zei dat inderdaad ja. er is een typering nodig. Wat ja. houdt dat in? Dat is een HLA typering. Dat is een klein een monster wat we maken om de match te kunnen doen met de patiënt. Okay. Dus om een goede match te kunnen doen heb je dat specifieke genetische code zeg maar, nodig om te kijken of dat de match is voor die patiënt. Dus dat moet je van de donor wel hebben om überhaupt te kunnen gaan zoeken. Ja, ja, je moet weten uh, hoe, hoe dat profiel is. Ja. Van, ja. Okay. Uh, maar dat is 25 jaar geleden. Is dat begonnen met Europa do ja. Donor? Europa zeg ik, zei Europa volgens mij net. Maar het is gewoon Europa. Europa Donor. Europa ja. Donor. Um, is dat 25 jaar geleden begonnen? En die stichting is opgericht door een meneer die heet Jon van Rood. Ja. Dan gaan we heel even naar zijn stem We hebben een kort fragment van hem. Ik ben Jan van Rood, gewezen gedoken student geneeskunde. Huisarts, assistent en opleiding voor de interne geneeskunde... of leraar interne geneeskunde en oprichter van Donor. We worden in een steeds snellere wereld, steeds afstandelijker... steeds meer indirect. Maar er is één ding waar we mensen direct mee kunnen helpen... en dat is met ons bloed. Hij is nog steeds bij jullie, hè? Ja, hij is nog steeds actief. Geweldig. Want deze... 87. 87 jaar? Ja. En uh, hij heeft dat opgericht? Ja. Waarom, waarom heeft hij dat gedaan? Uh, nou, vanuit een, een visie dat het heel belangrijk is... Uh, dat op dat moment al heel belangrijk zou gaan worden... om zo'n bestand met donoren te hebben... om überhaupt je patiënten te kunnen helpen. Heel erg gedreven door de patiënten die hij had. En waarvan hij zegt, er is geen donor, daar moet toch een donor zijn. Hoe gaan we dat nou internationaal met elkaar regelen? en hij heeft daar echt de aanzet toe gegeven... tot die internationale samenwerking die, die nog steeds heel actief is... en die ja. ook echt nodig is om patiënten te kunnen helpen. En wat doet hij nog steeds dan nu bij jullie? Um, van alles. Uh, zijn brein werkt nog steeds uh, magistraal. Dus hij is nog steeds heel erg op innovatie en op vernieuwing... en op ideeën vanuit de wetenschap uh, binnenhalen... en te kijken, van hoe, uh, hoe kunnen we dat toepassen? Hoe kan de patiënt daar beter van worden? Ja. Ja. En hij zei dus, het is heel belangrijk dat dat bestanden komt. Uh, want wat wij nog helemaal niet besproken hebben. Als je uh, ziek bent, he, je hebt bijvoorbeeld leukemie. De meeste mensen hebben leukemie, he, die ja. belang hebben ja, bij stamcellen. Ja, een vond van leukemie, ja. ja. Um, want wat, hoe snel wordt er overgegaan tot stamceldonatie en wanneer? Uh, of, uh, en wat gebeurt er als dat niet lukt, bijvoorbeeld? Als, als er geen donor is? Tot stamceltransplantatie bedoel ik? Oh, snel wordt er overgegaan. Ja, dat, ja. Is aan de, dat is aan de arts, dat is aan de behandelende arts. Ik denk, wij zien als, vanuit onze stichting hebben we, zien wij geen patiënten. Dus het is altijd aan de arts om een besluit te nemen. op het moment van wanneer ga ik over tot een transplantatie. Uh, het is wel zo dat uh, bij, bij bepaalde diagnoses. is een transplantatie de enige optie. Um, en dat is aan de arts, om die risicoafweging te maken. Want er zitten ook risico's verbonden aan een transplantatie. Welke risico's zijn er? Vanuit de patiënt gezien. Het is natuurlijk best een hele zware behandeling. Waarom is dat een zware behandeling? Omdat um, je, je krijgt hele zware chemokuren toegediend als patiënt. Dus het is een afweging van risico's uh, aan de arts om te zeggen... nou, nu gaan we deze patiënt uh, klaarmaken voor een transplantatie. Want, want als ze dat niet doen, in de meeste gevallen zal die patiënt sterven. Ja. En als er dus geen donor gevonden wordt... Ja. Gaat de patiënt ook dood? Uiteindelijk, niet in alle gevallen, maar uiteindelijk in heel veel gevallen wel, ja. ja daarmee is het belang natuurlijk meteen aangegeven. Ja. Um, maar je zegt, er is ook chemotherapie nodig. Hoe zit dat dan? Voor de patiënt. Ja, ja voorafgaand aan de, aan de behandeling. Want, want wat gebeurt er dan door die chemotherapie? Uh, hij wordt eerst, um, het wordt een beetje een medisch verhaal... maar hij moet eerst, uh, zeg maar zodanig moeten de leukemiecellen uit zijn, uh, uit zijn bloedbaan... Uh, nou ja, weg zijn... voordat de transportatie überhaupt zou aanslaan. Dus de verkeerde stamcellen moeten eruit? Ja. Om de goede stamcellen ja. een plekje te ja. kunnen geven. Daar komt het ook neer. Goed. Uh, ik vertel even dat mensen luisteren... naar uh, Casa Luna op Radio 1. Meer informatie over dit programma... ook over andere afleveringen kunt u vinden op radio1.nl. Daar kunt u dit gesprek morgen terugluisteren. U kunt het podcast, u kunt zich daar aanmelden... voor onze nieuwsbrief. En wij hebben ook nog een Facebook-pagina. Te gast in Kazeluna vandaag, Karine Meijne arends eh, directeur van Europe Donor eh, in Leiden. En we hebben ook eh, stamceldonor John Stolk. Eh, John, jij vertelde net dat jij in 1988... of in ieder geval eind jaren 80, dat zei... Eh, je hebt aangemeld als donor. Heb je alles gedoneerd? Heb je alle stamcellen gedoneerd? Ja, ik uh, ben een van de gelukkigen... die, uh, die uh, zeg maar een donatie hebben mogen doen vorig jaar mei. Dus dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft, dat uh, heeft heel, heel lang geduurd. 25 jaar geduurd. Ja, nee, zeven jaar geleden heb ik, ben ik al eens een keer op een shortlist terechtgekomen. Ja. Ben ik bij de laatste tien terechtgekomen om uh, eventueel te doneren. Dat is toen uh, niet... Daar ben ik het dus niet geworden. Vorig jaar ben ik het Is, wel dat, dan, is dat dan een teleurstelling? Wat mij betreft wel. Ja? <laughs> ja. Ik bedoel, ja, je... Je hebt, je hebt daar een bepaald idee bij om uh, ooit eens in de gelegenheid te komen om, om iemand te kunnen helpen. Dus je bent eigenlijk een hele fanatieke donor. Nou ja, je hoeft er niet veel voor te doen, maar je moet wel achter je, je, moet wel achter je besluit staan. En als je, dat, als je dat hebt gedaan, ja, wat mij betreft, uh, dan graag. Want uh, je moet er wel wat voor doen. Wat moet je er eigenlijk voor doen? Wat komt er bij kijken op het moment dat je wel uitgekozen wordt? Dat was dus vorig jaar. Ja. Dus eerst kom je op een shortlist te staan. Dan zijn er tien mensen met stamcel, stamcellen die een beetje lijken op de stamcellen die nodig zijn. Dus de stamcellen die de patiënt heeft. Exact. En uh, uiteindelijk wordt dat nog beter bekeken. En toen bleef jij over. Toen waren jouw stamcellen de beste cellen voor die patiënt. Ja. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan word je door Europe Donut benaderd om... Uh, in ieder geval voor een soort intakegesprek. Een informatiegesprek samen met je partner... En daar word je... Eh, ik, ik, sta, ik sla een stapje over. Je, er wordt eerst een extra uh, keuring gedaan. Dus een medische keuring. En er wordt uh, extra bloed van je afgenomen. Om daar de, om nog een typering op te doen. Om nog een keer te kijken of het inderdaad matcht. Exact. En ook om te kijken of je ziektes hebt bijvoorbeeld. Ik denk het ook, ja. Of je gezond bent. En of je dus uh, gezonde stamcellen kunt doneren. ja. Want als jij iets onder de leden hebt, of toevallig, of niet toevallig, maar bijvoorbeeld hiv, kan ik me iets bij voorstellen, dan, dan wordt jouw bloed niet gebruikt. Ja. Dat zat dus goed bij jou? Dat zat allemaal goed. En dan word je inderdaad op een soort uh, informatiegesprek uitgenodigd samen met je partner. En dan uh, word, word je eigenlijk gewoon echt van A tot Z uh, volledig begeleid in het hele traject. En wat... Alles wat je te wachten staat, wordt uh, zeg maar besproken. En wat staat jou te wachten? Nou ja, daar wordt je in ieder dat geval je uit, dat staat, ja, je uitgelegd dat er twee uh, manieren van doneren uh, kunnen, uh, gebruikt kunnen worden. Eén is inderdaad vanuit uh, zeg maar het beenmerg. En de andere is een wat nieuwere techniek. En dan halen ze het uit je bloed. Door middel van een uh, Averese methode. <laughs> Zo, je bent goed op though. Je hebt goed opgelicht. Nou ja, de Averese methode is niks anders lijkt natuurlijk op hetgene wat ze nu bij Sanquin... dus als je plasma geeft... Je kan, je kan via de bloedbank je bloed geven of plasma geven. Ja. En de techniek van het plasma geven is uh, zeg maar de techniek... die ze ook voor de stamceldonatie gebruiken. Oké, okay, dus er zijn twee keuzes. Die worden allemaal uitgelegd. Laten we die ja. even, even doorlopen. Ja. Want je, je kan het dus uit je beenmerg... Ja. Laten halen. Ja. Wat zijn daar de consequenties van? Uh, een dagopname, volledige narcose. en uh, ja, een aantal gaatjes in je bekkenbotten. Dus dan moet je onder narcose. Ja. En dan prikken ze in je rug. En dan halen ze die, dan een stukje beenwerk eruit. Ja. En daar halen ze die stamcel uit. Ja, uit. uit de je bekken. Ja, uit de bekken. Niet in je rug of geen rugprik. Oké. Okay. Dat is wel echt iets anders. Grote, de grote platte botten bekken. in je heupen. Oké. Okay. Ja. En die andere is ze halen het uit je bloed. En wat ja. komt daarbij kijken? Ja, dan uh, lig je een, uh, ja, bijna een dag lig je op, een, uh, op een afdeling... waar ze dus constant bloed uit je lichaam halen. De stamcellen eruit centrifugeren. En het restant weer terug uh, pompen. Dus dat bloed zonder stamcellen komt weer in je lichaam? Ja. En die mis je niet, die stamcellen? Op dat moment uh, heb je vlak daarvoor... heb je jezelf een middel toegediend. Dat heet het zogenaamde groeifactor... Die ervoor zorgen dat je lichaam extra stamcellen gaat aanmaken. Oké, okay, dus dan heb je er genoeg over en die kunnen je, kun ze je eruit halen en dan komt het bloed weer terug. Ja. Dus je moet jezelf injecties geven ja. in de aanloop naar dat proces. Vlak voor het proces. Ja. En voor, voor, voor die vorm voor heb jij gekozen? Dat, dat is niet wat ik uh, beslis, dat is wat de behandelende arts uh, beslist. En die heeft daar voor jou voor gekozen. Ja. En uh, doet het dan pijn? Uh, nee, ja, wat is pijn? Ik bedoel. Nou ja dat je het voelde zo, vervelend. Nee, ja, ik vond het allemaal wel meevallen. Eigenlijk. Ik bedoel, het is een relatief kleine naald. Maar je moet ook jezelf prikken. Dus, ja, ja, ja, in je buikplooi. Dat je buikklooi. lijkt me al best wel uh, lastig. En dan, goed, dan heb je geprikt en dan komt uh, die behandeling. Wat, wat, wat, wat merk je daar nou uiteindelijk van? In mijn geval... Uh, ja, dat je... Wat, ik had wat kleine griepverschijnselen. Dat zijn wat bijwerkingen van de... Van de groeifactor. Ja. En voor mijn idee was ik de eerste periode na de donatie uh, ja, een beetje moe. Dus je was een beetje moe, een beetje grieperig. Ja. En... en dat was dan een, een paar dagen was dat weer weg. En toen, toen, toen was het over en uh, was al het leed geleden. Uh, dat, ja, Voor mijn gevoel wel. Het is wel zo dat Europdonor je heel streng medisch controleert. Je wordt echt een paar keer uh, wordt je op een keuring gevraagd. Kijken ze je bloed na. Dus de nazorg is ook uh, ja. allemaal uh, heel goed verzorgd door Europdonor. En waarom doen jullie dat? Want kan er ook iets ernstigers gebeuren? Nou, dat willen we natuurlijk uitsluiten. Het is natuurlijk altijd een ingreep. Die, wat hij omschrijft. Die, die groeifactor is overigens een, een lichaamseigen stof. Hè, die je zelf ook aanmaakt, maar dan in een iets hogere dosering. of ja. Echt hogere dosering. Maar wij willen natuurlijk alle risico's voor onze donoren want, uh, uitsluiten. Het zijn gezonde mensen. Ja. Dus alle risico's die er al zijn, die probeer je zo goed mogelijk. En als er een risico voor een donor is. Bijvoorbeeld hij heeft een hoge bloeddruk. Of er is iets wat, uh, waardoor het niet in zijn belang is om te doneren. Dan, dan zijn we ook inderdaad wat jij zegt heel, heel streng. Ja. Want dan zeggen we ja, we hebben al een zieke patiënt. Uh, we lopen geen enkel risico met onze, maar, met onze maar, donoren. Maar zo'n donor loopt het risico dat de bloeddruk wat omhoog gaat, maar je redt er wel een leven mee. Ja. Is dat, maar dan... Maar toen... voorafgaand aan de donatie kijken we dus ook heel streng naar, of heel, strek, heel strikt naar, of je wel goed ja. gezond is. Ja, ja. ja en tijdens de, de, de, inderdaad, wat John omschrijft, we, we, we, we leggen mensen alles heel uitgebreid uit, zodat ze goed weten waar ze aan toe zijn. En inderdaad ook de bijwerkingen. Uh, die vertellen we van tevoren, zodat mensen niet schrikken of daarvan verbaasd zijn, want dat is allemaal tijdelijk en dat gaat in bijna alle gevallen is dat ook heel snel voorbij. Ja, want als je die, die beenmergtransplantatie doet, afname, afname, ja, sorry. Ja. Dan, uh, wat zijn dan de consequenties? Behalve dat je, je moet, er zonder narcose? Dat is, dat is de, denk ik het voornaamste waar mensen nou ja, last van kunnen hebben. En je ja. voelt natuurlijk dat er uh, geprikt is in je bot. Uh, ja. Dus dat geeft een soort ja, beursgevoel. Uh, in je, in je, onder in je rug en in, in je billen. Uh, en de narcose, daar kunnen mensen... een beetje last van hebben. Ja, en dat beursgevoel? Dat verdwijnt heel snel. Dat, dat... is een soort blauwe plek. Zeg maar. Dus eigenlijk valt het wel mee? De consequenties van het doneren? Ja, dat is denk ik heel... subjectief. Het is moeilijk. Ik, ik kan zeggen, ja, dat valt mee. Uh, hij zegt ook, dat valt mee. Dat horen we van de meeste mensen. die ben je doneren zelf donor? Zijn, ik ben zelf geen donor. Hoe kan het nou? Ik ben ook eigenlijk al een beetje te oud... Maar toen niet misschien. Nee, we waren te oud. Ja, we zoeken vooral jonge mensen. Jonge mensen doen het, doen het beter. Dat is een heel onbeleefde vraag. Maar hoe oud? wanneer ben je dan te oud? oud nou, de, onze, de beste donoren zijn tussen de 18. Je moet, vanaf 18 gaan we werven. Onder de 35 tot 35. Maar, maar John is 50. Ja, precies. Er zijn uitzonderingen. En jij bent niet veel ouder dan 50 volgens mij. Ietsje jonger. Ja, ja, dat dacht ik al. Nee, maar dat niet oud is, dan zijn oud, ouders. Ben je toch ook niet? Nee, dat, dat is waar. Nou, dat is een goed punt. Ja. Ik... Morgen. Ja, precies. Nee, dat is wel apart, toch? Ja. Nee, je hebt de punt. Uh, maar, maar want de leeftijd is dus van ja, belang ook. Ja, met name bij de werving uh, en niet alleen bij de werving, maar sowieso is het uh, is aangetoond dat uh, jongeren, de stamcellen van jonge mensen, dat is ook wel logisch. hè? Doen het doen het gewoon beter. Ja. Bij de patiënt. En, en is er nog verschil tussen mannen en vrouwen? Ja, is er ook nog verschil tussen. Mannen zijn over het algemeen groter, ook wat zwaarder. Dus die geven wat meer uh, stamcellen. Dat is een reden. En er zijn ook wat, uh, uh, wat klinische verschillen soms. Dat ze man-man of dat ze dat liever hebben. hebben ja. uh, man dus is makkelijker. jonge mannen Ja, jonge zijn mannen willen we graag. Zijn ja, altijd gewild, ja, maar ook, uh, ook daar... <laughs> En, ja. en zijn er ook veel jonge mannen? of zijn, Is er eigenlijk een verschil tussen man en vrouw? Wie, wie, nou, het, wie het zijn paradoxaal er? is dat in ons bestand vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Ja. Uh, fors. En we zien ook bij de werving dat er meer vrouwen zich aanmelden. Uh, mijn verklaring is dat vrouwen daar misschien wat meer voor openstaan... of wat uh, sensitiever uh, over zijn, maar kan het niet uh, meer mee bezig zijn. Ja, misschien beter tegen pijn kunnen ook. Dat zijn jouw woorden. <laughs> Heb ik al eens gehoord. Maar, ja. maar de pijn valt dus mee. Begrijp ja, dat valt over het algemeen uh, horen we dat uh, dat, dat meevalt. Want wat weet jij nou van degene die jouw cellen gekregen heeft? Zon. Nou, Europe is er heel strikt in. Je krijgt uh, geen informatie over de patiënt. Uh, je, wat je wel krijgt is de leeftijd en het geslacht krijg je te horen. Ja. En na nou, uh, zes maanden mag je... Een up, krijg je een, mag je een update vragen over hoe het met de patiënt gaat? Dus je krijgt alleen maar te horen of het de man of een vrouw is. Je en, kunt er elkaar geen kaartjes sturen of zo? Nee, nee, nee. nee. Nou, dat is. Het, dat is, dat het is kan de... wel via ons. Oké. Okay. En zonder enige. Het is anoniem. Dan mag je niet je adres opschrijven. Nee. Van, uh, als nee, u het leuk nee, vindt, nee. bel me gerust. de anonimiteit is een, is een groot goed. Tussen patiënt en de donor. Waarom is dat belangrijk? Um, ja, dus het, het wordt ook meer beladen hè, als je elkaar meer kent. Uh, dus het is ook wel uh, verplicht. Anonimiteit moet gegarandeerd zijn. En wij hebben middelen wel... Uh, We geven wel informatie. Ja. Maar alleen wat er nodig is. En jij hebt dus gehoord dat een man... Ja, als het goed is een 56-jarige man. En, en hoe is het met hem? Tenminste, hoe was het na een half jaar met hem? Na een half jaar heb ik te horen gekregen dat het heel goed ging. Ik kan even niet op de naam komen. Er bestaat een soort scoringstabel van 0 tot 10. En op deze manier had een, op dat moment een 9. Dus jouw cellen hebben het goed gedaan? Op dat moment. Ik heb daarna geen update meer op gevraagd. Dus in november ben ik van plan om, dat, om, een, om, een, om een update te vragen. Dat mag nog een keer? Volgens mij wel. Ja. Hoe belangrijk is dat voor jou? Um, ja, in principe is het gewoon... Um, je, kijk het, het maakt, je, je doet het ergens voor. En uh, als, als blijkt dat het ook nog eens heeft geholpen... Ja, dan is dat erg prettig om te horen. Ik heb natuurlijk wel heel goed nagedacht. Je kan ook slecht nieuws krijgen als je, als je om een update vraagt. Ja. Uh, maar ja Ik heb voor mezelf heb ik de beslissing genomen... om daar niet al te lang bij stil te staan. Dus... Uh, ja... Het, het, het belang of het wel of niet goed, goed is gegaan, ja, dat laat ik dan even het midden. Ja, dus dat is Want ik kan me ook nog voorstellen dat het een klap is als je cellen. Ja, toch niet goed gedaan hebben. Of nee, dat ligt dan niet aan die cellen misschien, maar als de match niet goed was. en uiteindelijk uh, het minder goed afloopt. Is, is dat zo, Karin? Hoor je dat wel? Dat dat belastend is voor mensen? Om dat te weten. Ja, en dat ze dus heel erg teleurgesteld zijn en misschien ook dat je het bijna persoonlijk gaat aantrekken? Nee, dat geloof ik niet. Nee? Nee, maar dat is ook een stuk begeleiding. Hè, wat onze artsen geven aan de donoren van tevoren. Dus dat, dat wordt ook heel duidelijk afgestemd. Dat, hè, dat je niet meer informatie krijgt dan dat. En het heeft ook wel een soort, een soort reden. Want zou het uitmaken of, je voor, of je, als je van tevoren weet voor wie je gaat doneren. Dat kan je keuze misschien wel beïnvloeden. Dus dat, dat wil je niet. Je kiest voor iets. Het wordt uitgelegd waar je voor kiest. Wat er gebeurt. Hè, wat, wat, wat, hoe de situatie is. En ook onder welke... Voorwaarden. En op dat moment weet je dat. Ja. En ga je daarmee akkoord. En tot op welk moment zou John zich terug kunnen trekken? Altijd. Ook al lig je daar al. Uh... Ja, het is niet. Uh, voor de patiënt niet, go niet, <laughs> niet zo goed. Maar nou, de vrijwilligheid van de donor uh, is. Ja, hij kan altijd zeggen. Ik, uh, ik houd me Maar, maar al... we begeleiden. Me, eh, ook daarin begeleiden we mensen, wat John net vertelt. heel uitvoerig. En we blijven dat ook met ze bespreken. Hè. sta je er nog helemaal achter, zodat je dat risico. Ja, want, want als je daarbij, als je, stel je, je, je ziet dat bed daar en je denkt nee ik ga toch maar niet liggen. Ja, maar mensen zijn wel heel goed voorbereid hè. Ja, dus we dat komt, voor, komt eigenlijk je, niet voor. Komt eigenlijk niet voor. Goed, we gaan even wat muziek draaien. Volgens mij heb jij muziek meegenomen Carine. Althans, ik heb een suggestie. Een suggestie gedaan. Ja. Welke suggestie is dat? Van Coldplay. Coldplay. Ja, een vrolijk nummer. Een energiek nummer. En waarom dat nummer? Wat wij morgen, morgen hebben we hè, ons 25-jarig bestaan. Met een hele grote groep met mensen die ooit stamcellen gedoneerd hebben. En daar hebben we dat nummer ook bij binnenkomst. Drijven we dat? En dat zet een soort mooie energieke sfeer die we graag willen dat mensen meenemen als we weer weggaan ook. Dus dat moet die hele zitting hele blijven? Die energieke sfeer ja. van de muziek die we nu gaan doen? deze. En dat heet dat nummer? Ik vergeet de titel. Het FIFA... Viva la Vida. Of Viva la... Precies, vida. Viva la Vida, ja. Van Coldplay. was dit aangeboden door Carine Mijnarend, directeur van Europe Donor in Leiden. Uh, en dat is de stichting die uh, zich inzet om stamceldonoren te werven. En uh, John Stolk is geworven, al heel lang geleden. Uh, die is de stamceldonor en die heeft dat een tijdje geleden gedaan. Een jaar geleden. We gaan straks nog even kijken over hoe dat nu verder gaat en of er nog vaker een donatie uh, mogelijk is. Maar e eerst gaan we even luisteren naar een fragment... van een vrij jong meisje, een 18-jarige meisje, Tessa. Uh, een meisje dat leukemie had... en dat gered is door uh, stamceltransplantatie... en dus door een donor. Het was de eerste schooldag... en uh, ik werd uit de klas geroepen... dat ik mee moest met de rector. En uh, toen moest ik uh, even in een kamertje zitten. En toen mijn ouders kwamen... Uh, vertelden ze dat we even naar het ziekenhuis moesten... even extra kijken, maar... Ik had er eigenlijk helemaal geen extra gevoel bij, van nou, nu krijg ik schokken nieuws te horen of zo. Maar in het ziekenhuis uh, kwam ik er toch wel achter dat het wat uh, erger was dan ik dacht. Ik denk dat het het heftigste was dat ik het op uh, 13-jarige leeftijd moest krijgen. Want ja, je wil gewoon leuk gevonden worden, maar nu zag iedereen je als, een, uh, ja, gewoon als het zieke meisje. En je kan zeggen dat het niet zo is, maar het was gewoon zo. En dat is dan een soort van moeilijk om uh, ja, daarmee om te gaan. Zo'n leeftijd vraag je, je gewoon heel erg af wat mensen van je denken en je wil dat mensen je leuk en mooi vinden. En als je dan opeens skaal wordt, dan krijg je sowieso een heel ander beeld over jezelf. Ja, dit verhaal gaat nog door, want het is goed afgelopen met haar. Ja. Zij, uh, ja. zij is genezen ja. en uh, is nu 18 jaar. En, en, uh, was, uh, dit is gemaakt op de Alp Dues, tijdens ja. de actie Alp Du 6. En daar was zij ook mee met een caravan, ja. om, om uh, andere donoren te werven. Uh, dus het gaat goed met Tessa, gelukkig. Uh, trouwens, een, een andere patiënt die uh, vrij beroemd is, Maarten van der Weijden. Is ook, uh, hoe noem je dat ook weer? Uh, nou, hij, hij, hij zit er ook in voor de stichting. Hij is ambassadeur oh, maar, ja, van dat ons. is het woord, ik kon er niet op komen. Uh, Maarten van der Weijden is die, die lange afstandszwemmer die Olympisch uh, goud gewonnen heeft. Uh, hij is ook genezen, is daarna zwemkampioen geworden. Maar hij is genezen met eigen stamcellen. Ja. Dat kan ook nog? Ja, dat kan ook nog. Hoe kan dat dan? Dat hangt een beetje af van de soort uh, leukemie die je hebt. Soms kunnen ze je eigen stamcellen uh, zeg maar schoonmaken en die toedienen. En dan helpt dat ook. is dat ook een therapie. ja En soms kan dat niet. Het ja. verschilt een beetje per diagnose. En dan heb je ook nog iets anders. Dat is navelstrengbloed. Ja, dat is ook nog een bron van stamcellen. Uh, in Nederland niet zo'n niet zo hele grote... We hebben ook niet zo'n heel groot bestand. Maar dat wordt wel gebruikt, vaak bij kinderen ook. Uh, en wat, ja, dat wat is, is dat dan? Dat is bij de zijn alternatieve, ja. Het, is, het zijn de stamcelletjes die in de navelstreng zitten. Uh, als een baby net geboren wordt. Kun je niet al die navelstrengen gewoon uh, verzamelen? Uh, ja. <laughs> dat, in Nederland wordt dat gedaan door de Nederlandse navelstrengbloedbank. Die valt onder Sanquin. Uh, dus die gaan over de inzameling en de, de bewaren ook. Dat doen wij niet. En wij werken samen met Sanquin bij de uitgifte van een navelstrengbloedeenheid. Dus als ja. die opgevraagd wordt, als er ook weer een match is. Ze staan ook allemaal in dat wereldwijde bestand. Dus als er ergens een match is met zo'n navelstrengbloedeenheid... en dat zou Nederlandse zijn... dan gaan wij dat met Sanquin regelen. Maar de, de werving en de opslag... is een verantwoordelijkheid van de, de bloedbank. Maar daar heeft niemand last van natuurlijk. Maar, maar het is wel heel kostbaar. De, het, het het inzamelen en het opslaan. Ja. Dus dat is ook een, weer een, een, een geld... Een geldding. Want geldding, ja. wie moet dat betalen eigenlijk? Ja, dat is, dat is een goede vraag. Dank je, de eigenlijk. Goede vraag. Nou, de, ja, is... <laughs> maar hoe, hoe zit dat dan? Um, hoe zit dat dan? Op dit moment, uh, er, wordt, er wordt wel wat geworven. Sanquin uh, werft al, al, al vanaf het begin. Wat John net vertelt, uh, onder de bloeddonoren een, een relatief klein aantal, maar wel een uh, 25, 2600 donoren. Uh, en dat, dat is het. En meer budget is er niet voor. Dus wij zijn begonnen uh, vorig jaar en wij doen dat nu voor een deel uit, onze eigen, uit ons eigen vermogen. Maar dat is natuurlijk bij lange na niet voldoende om grote aantallen te gaan werven. Maar waarom betaalt de overheid niet bijvoorbeeld? Of verzekeraars? Of weet ik veel wat. Um, ja, in, de, in de structuur van de zorg die er nu ligt. heeft de overheid zich, hè, zich een beetje teruggetrokken. Die zegt uh, de verzekeraars moeten het regelen met de zorgverleners. Ja. Um, en daar. In die afspraken die daarover gemaakt zijn, valt het, in houden, het opbouwen en in stand houden van een bestand met stamceldonoren. Wat je natuurlijk nodig hebt om een behandeling überhaupt te starten. Dat valt een beetje buiten de boot, tussen de wal en het schip. Want daar is geen vergoeding voor afgesproken. En de overheid zegt eigenlijk: uh, ja, er is niet echt een probleem. Uh, want uh, jullie vinden toch een donor ja. in het buitenland. Daar hebben ze wel een punt natuurlijk. Daar, daar, nou ja, wij vinden eigenlijk van niet. Uh, er zijn dan wel wat argumenten. Uh, waarom het toch wel belangrijk is dat we in Nederland wel een eigen bestand hebben. Uh, het, het, het eerste argument, het belangrijkste argument is denk ik de patiënt. Dat hè, Nederlandse donor toch het beste uh, gematcht wordt. Ja. Ja, gebaat is bij een Nederlandse donor. Gewoon puur om genetische verwantschap. Uh, en Dan is er nog een moreel aspect. Hè. We zijn een wel een ontwikkeld land. We hebben een hele goede gezondheidszorg in Nederland. Dit systeem werkt alleen maar als iedereen. Alle Rijke landen of alle landen met, die deze, aan, deze uh, behandeling ook aanbieden, bijdragen aan het in stand houden van zo'n ja. bestand. Anders valt het systeem in elkaar. En in Nederland is die uh, dat evenwicht natuurlijk helemaal zoek dat ja. we zoveel importeren. Ja, maar je zegt wel iets interessants, rijke landen, hè? want, want uh, Afrikaanse landen en Aziatische landen om maar even wat te noemen. Uh, daar, de mensen daar doneren veel minder. Daarom is het ja. lastig om voor uh, Afrikaanse mensen in Nederland stamcellen te vinden. Ja. Omdat in die landen minder ja, gedoneerd. Daar, daar wordt. Daar is het ook geen standaard behandeling. Want het is ook echt een rijke, rijke landen ding. Het is bij ons een standaardtherapie. En, dus, en dat geldt voor alle Westerse landen. We zien nu ook de, de landen China, India... zien we nu heel erg opkomen. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen ook nog... waar ze ook wel andere prioriteiten hebben. kan ik me voorstellen. Ja. Uh. Maar daarom is het, is het dus lastig voor... Nederlanders uh, met een andere culturele of etnische afkomst om stamcellen te vinden. Maar dat probleem los je in Nederland natuurlijk nooit op. Want dat is maar zo'n kleine nou, druppel. Als je een goede vertegenwoordiging van je Nederlandse populatie in dat bestand hebt... kan je dat probleem natuurlijk wel uh, oplossen. Kleiner maken. Kleiner maken, ja. En ja maar als, je, als je al zegt dat 4% van, van de Nederlanders het hier in Nederland ja. doet... Dan, die moeten het dan toch vooral hebben van mensen in Afrika of in China... of. Uh... Of nee, 4% uh, is, doneert stams, 4% van de Nederlandse... Ja, dat begrijp ik. Maar ja. dat zal dan voor uh, Marokkaanse Nederlanders niet anders zijn. Um, nee. Of voor Afrikaanse nou, dat, Nederlanders. Dat, dat, dus, dus, dat, ja. dus moet je dat probleem eigenlijk elders op de wereld... Uh, ook. Maar dat is lastig. Laten we beginnen bij ons eigen land. Dat is makkelijker. Ja. Om, die, om die groep patiënten ook te Maar zo handen. makkelijk is het niet, want dan zou het veel, veel sneller gaan. Het kost geld. En de vraag is nu een beetje, ja, waar, waar, waar, waar zit dat... En dat geld is een groter probleem dan mensen bereid vinden? Dat, uh, uh, dat is wel onze ervaring. En het verhaal van John uh, bevestigt dat maar weer. Ja, want zou, ja, zou je het weer doen, John? Zonder meer. Ja? ja? Ga je het ook weer doen? Weet je dat? Ik toch? hoop het. Is, is er al iets aan de gang? Ja. Echt? Ja. En, en, en dat maakt jou weer blij, hè? Nou... Klinkt toch een beetje als een sollicitatieprocedure? <laughs> nou, nou ja, wie weet... Ja. Nee, maar uh, ik, uh, ik heb een paar weken geleden heb ik weer een nieuwe oproep gekregen. Ik sta dus weer op een shortlist bij de laatste tien. En dan is het echt weer een beetje spannend naar de briefbus lopen. Ja. Om te kijken of je het geworden bent. Inderdaad. Want je hoopt het echt. Ik hoop het echt. Dat, dat je, ja, nou, mooi. Ja. Dat, dat zijn de mensen ja, met de spirit, absoluut. Hè. En daar zijn er veel van. Ben je, ben, je, ben, je, ben, je ook, ben je ook aan het werven in je omgeving? Dat je denkt van... Ik ben daar wel mee bezig. Ik praat er heel veel over. Heb je wel eens mensen ook naar die... Uh... Nou ja, kijk, het is meestal uh, iemand die dan ook bloeddonor is. En uh, ja, een hele goede vriend van mij, die is ook bloeddonor. En die, en die heeft zich ook, uh, zeg maar, uh, die staat nu ook inderdaad te wijzen. Ja, zo is het een, een olievlek die zich... Uh... Ik was wel, ja. ja, Mensen moeten goed geïnformeerd worden in eerste instantie. Het ja. is heel onbekend nog, wat jij net schetst. Dus die onbekendheid, dat moet als eerste weggenomen worden. Zodat mensen goed geïnformeerd zijn en het kunnen gaan overwegen. Ja, en je kunt er levens mee redden. Dat Absoluut. Is, ja. dat, is, dat is duidelijk. Ja, het belang is, is duidelijk. Uh, ik ga even vertellen wat wij straks gaan doen. Want dit eerste deel van Casa Luna zit er al zo'n beetje op. Uh, jullie blijven allebei zitten tot twee uur. Dus mensen kunnen vragen stellen over. Uh, Stamceldonatie. Uh, maar misschien zijn er ook wel mensen die nu zitten te luisteren. die ervaring hebben met, uh, met het doneren. of misschien uh, met transplantatie. dus patiënten of donors. mensen die, uh, die ermee te maken hebben gehad. Nou, die worden van harte uh, uitgenodigd om te bellen. bijvoorbeeld met 0800 1121. 0800 Mailen kan naar casaluna.ncv.nl. Dus casaluna.ncv.nl. En hekje Casaluna. Als u vragen heeft over stamceldonatie. of als u er. Ervaring mee heeft. Want uh, nog heel even tot slot, Karine Mijn Arends. Uh, ziet de toekomst er wel goed uit? Wordt het wel meer dan die 4% die nu uit eigen land komen? Daar gaan we wel vanuit. Daar zijn we druk heel hard aan het, aan het trekken om dat voor elkaar te krijgen. En, en er zijn ook aanwijzingen dat dat inderdaad beter gaat worden, want dat geld verneemt ja, niet nou, Ja, zijn, we zijn op zoek naar allerlei allerhande samenwerkingsverbanden binnen Nederland. Uh, we zijn ook wel buiten Nederland om te zorgen dat we dat, uh, ja, voor, dat we inderdaad geld. Uh, kunnen in zijn, maar We zijn ook bezig met fondsenwerving zelf op te zetten. Dat is wel iets waar we even, uh, ja, ook gezien de hele discussie, die natuurlijk heel actueel is nu, ja. waar we goed aan uh, Dus het wordt denken. beter. Maar we gaan er wel vanuit dat ons dat gaat lukken. Goed, we gaan praten er zo meteen over door in het tweede deel van Casaluna. Eerst maken wij nu plaats voor Hoorspel Het Bureau, boek 4. En om twee minuten overheen... exact zijn we terug met Kazeluna. Tot zo.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 Op kosten van katoen. Laat dat raam nou zien. Is dat de knop? Ja. Twee schroeven van een centimeter en je bent klaar. Die heb ik dus niet. Die heb ik wel. Als je bij ons komt, kan je ze krijgen. Maar dat raam daarnaast kan toch wel lopen? Die knoppen zijn we niet nodig. Die ramen scharnieren niet. En waarom leggen ze die knoppen dan bij? Ik ook niet, maar daar zou ik me nou met het hoofd niet over breken.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 Dat komt door die map bij die congresbundel van Helsinki in zit, zeker? Daar komt het, geloof ik, door. Ze heeft daar al een paar keer over geklaagd. Die congresbundels is een ramp. Ze zouden voor elk artikel dat je publiceert... een maand salaris moeten aftrekken. <truimertijd> Dag, Manda. Ah, Maarten. <laughs> Vind jij het werk eigenlijk te zwaar? Nee. Hoezo? <truimertijd> Zie ik er zo afgepeigerd uit. Hoe lang doe jij nou over een map...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 Geen enkel artikel heeft betrekking op ons land. Dan hoeft ze ze ook niet aan te kondigen. Tuurlijk moeten ze aankondigen. Congresbundels geven een beeld van de stand van het vak. Die moeten als geheel aangekondigd ja, dit worden. Dat begrijp ik nou niet.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 Wat heeft Balk, denk je? Uh, geen idee. <laughs> Misschien worden we wel opgeheven. Jesus Christ. Dag, Jacobo. Hé, hey. je moet er toch niet aan denken dat je je oud wordt? Dit is hel. Dat word je ook niet. Alleen de heel sterke houden dit vol. Jezus. Loop jij vast door? Ik moet even naar Balk.